Shock. En ik keek nu ook naar jou. En uh, ik weet al heel veel van jou. Komende nacht om 12 uur in de overnachting. Oud-correspondent in Duitsland. Margriet Bransma. Radio 1. Komende nacht om 12 uur. Het nieuws van alle kanten.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 Het weer dan nog kans op motregen. Langs de kust waait het krachtig tot stormachtig met zware windstoten. Temperatuur rond 10 graden, morgen weinig verandering. en staat dan wel iets minder wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Presentatie Peter de Mie en Mieke van der Wey. Tweeënhalf minuut over negen. Welkom terug bij de nieuwsshow. Uh, wat gaan we doen? Over een kwartier is de baas van de CAO-politie, Peter Loef, de gast. Hij maakt. <coughs> Sorry. <coughs> he, he. Ja, iedereen moet even hoesten. Ja, zijn we zover? Goed. Hij maakt jacht op malafide uitzendbureaus die Poolse werknemers financieel uitkleden. Daarna komt Bettine Vriesekoop vertellen over haar avonturen. Tijdens drie jaar correspondentschap in China. We besluiten met sterrenkundige Schilling. Hij komt de brisante ontdekking van honderden nieuwe planeten... door de Kepler-satelliet toelichten. Uh, zometeen gaan we... Praten eerst met Martin Gauss over rashonden... en of uh, die nog wel uh, moeten blijven voortbestaan. Maar we gaan eerst heel eventjes naar een hele enge sport. Nou ja, heel enge. Ja, ik heb het gezien van doodeng. Oh, Oké, okay, op je schat. Een schatten. soort kamikaze is het. Zo snel mogelijk van A naar B. Dus in het kort gezegd wat dan vanavond omdraait... bij de Red Bull Crashed Ice in Valkenburg. Alleen ligt punt A heel hoog en punt B ligt laag. Naar beneden race ja, dus. Ja, ja. En de Eerste Winter verdient punten voor het wereldkampioenschap. Deze relatief nieuwe sport is voor het eerst in Nederland. Een van de deelnemers is oud-Europees en wereldkampioen Lange Baanschaat. Falco Zandstra. We hebben hem aan de telefoon. Goedemorgen, Falco. Goedemorgen. Dit is, dit is andere koek, hè? Uh, absoluut, absoluut, ja. Is het eng wat Mieke zegt? Het is doodeng. Echt waar? Wat is er eng ja. aan? Nou, uh, uh, uh, uh, te hard naar beneden gaan en uh, bang zijn dat je weer onderuit gaat. Oh. Maar goed, ik ben dat nu gewend, dus uh, het huh? onderuit gaan. En, en waar klap je dan teg aan, tegenaan in tegen, eh, ik aan zachte kussen met Red Bull erop? Ja, waren ze maar zacht. Het is oh. gewoon uh, harde, harde boarding en uh, heel hard ijs. En uh, momenteel is het uh, heel glad, heel snel. En ja, het lijkt, als je dat opzoekt op uh, internet, dan lijkt het eigenlijk... degene die bij de start uh, als eerste weg is, die wint het ook gewoon klaar overuit. Nou, je moet wel blijven staan, hoor. Het is uh, uh, deze baan in Valkenburg, uh, wat ik van uh, de atleten hoor... die dus uh, al meerdere malen de wedstrijd hebben gedaan, zoals München en Quebec. Die hebben wel aangegeven dat dit wel een heel extreme baan is. Ja, voor en, voor, voor, voor ja. mensen die helemaal geen idee hebben waar het over gaat. Je moet je voorstellen dat het een soort uh, baan is waar ze op skateboarden. Maar dan gaat het met schaatsen. Dus je gaat gewoon keihard met schaatsen naar beneden. Ja, we hebben een, een ijshockey tenue aan. Uh, met alles erop en eraan. Met uh, complete protectie. Met ijshockeys. En uh, je gaat van een uh, van, uh, van Kouberg. Hè? Dat is een, een ho hoger gelegen berg hier in Valkenburg. Daar hebben ze een hele baan gemaakt naar beneden. Uh, er zit een heel stijl stuk in wat bij de universiteit de, met de trap naar beneden. Daar hebben ze dus de baan ook overheen gelegd. En uh, zo volgt het parcours met steile dalen en uh, dalingen. En, uh, en uh, waar je uh, overheen moet springen en bulten erin en bochten. Dus ja, een beetje, een beetje zoals het, uh, het uh, crosskier. Wat moet je kunnen? Moet je gewoon lef hebben of moet je goed kunnen schaten? Uh, we hebben natuurlijk wel getraind uh, hiervoor en... Uh, uh, uh, om, om, om in ieder geval het gevoel met ijshockey uh, te, te, te krijgen. Omdat je normaal gesproken no op, op normale rijdt. Maar uh, wat je hiervoor nodig hebt is, uh, is coördinatie. En, uh, en, ja, en ook heel veel uh, uh, lef. Ja. Ja. Wie gaan dat winnen? Spelen jullie enige rol als Nederlander? Of is het echt uh, stel dat je Amerikanen die dit gewoon uh, thuis voor de lol aan doen en daar filmpjes van maken? Nou, kijk, wij, wij doen in principe alleen maar mee uh, als, als uh, uh, uh, uh, oud Dus wij staan uh, als laatste op de, op de lijst voordat uh, de finale er is. En uh, ja, we hebben een aantal Nederlanders die toch wel redelijk goed mee kunnen. En uh, ja, het is, het is natuurlijk die, Amerika of die, uh, die Canadezen, die, die, die zijn enorm snel... Maar uh, ja, we hebben toch wel een aantal goede Nederlanders. Is het, is het gouden handel voor jullie of is dit uh, liefdewerk oud papier? Uh, het, de, de, de, er zit een, een reiskostenvergoeding aan. <laughs> Dat is alles? Leuk als je naar Valkenburg moet. Waar woon je? Ja, maar het is gewoon zo spectaculair. Ik bedoel, als je daar boven staat en, en je krijgt zo'n adrenalinekick. En ik heb, uh, ik heb dus behoorlijk uh, last van mijn schouder. En uh, ik ben ook inmiddels al even in het ziekenhuis geweest. En, dus ik heb alles al meegemaakt. Maar als je daar boven staat, joh, dat is, het is gewoon zo geweldig. <laughs> nou. hey, doe je het wel voorzichtig vanavond? Ja, ja, ja. Ik heb nog niets gebroken, dus het gaat nog goed. <laughs> Hartstikke. <laughs> ontzettend veel succes. Dankjewel. U, u hoorde, Valko Zandschaat ging dus op de Red Bull Crashed Ice WK... voor het eerst in Nederland op bezoek. Vanavond dus in Valkenburg. Meer info bij ons op de website www.newshow.nl. Ja, stoere mannen. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... Henk Bleker wil het onzorgvuldig fokken van honden gaan aanpakken. Dit om het enorme leed onder rashonden te stoppen. Veel rassen zijn namelijk zo doorgefokt... dat er allerlei nare afwijkingen ontstaan. Zo heeft bijvoorbeeld de cavalier... King Charles Spaniel, oftewel het Pim tuinhondje, en te kleine schedel voor de hersenen... met chronische hoofdpijn, jeuk en epilepsie tot gevolg. Ook zijn er rassen waarbij het luchtpijpje zo klein is... dat de honden al heel snel in ademnood verkeren. Verder vallen bij sommige honden de bolle ogen uit de oogkassen... en komt er ook bij relatief jonge dieren veel kanker voor. Ja, dat is een hoop leed. Daar gaan we over praten met dierendeskundige Martin Gaus. Goedemorgen, Martin. Dag, Mieke. Ben je blij met het initiatief van uh, Henk Bleker... Nou, ja, ik vraag me altijd af, uh, als een minister dat zegt... Um, hoe hij de controle gaat doen en hoe hij dat in de gaten gaat houden. Uh, wat je daarvoor nodig hebt, is de, de hele fokkerij in Nederland. Die fokkerij die staat onder een soort toezicht bij de Raad van Beheer. De Raad van Beheer is een stambomenuitgeverij. En die heeft zich in het algemeen bijna nooit erg druk gemaakt over gezondheid... Nou, is is een keer een uitzending geweest in, in het Verenigd Koninkrijk. Dan hebben ze, bij de BBC hebben ze het hele rashondenprobleem aangepakt, de, de gezondheid. Toen heeft Sembla het nog een keertje gedaan, vorig jaar, in november... En op dat moment is, uh, is bij de Raad van Beheer een, ook een, een commissie in, in het leven geroepen... die heeft gezegd, uh, we moeten er iets aan gaan doen. Uh, dus alleen maar stambomen uitgeven, dat kan niet. Dan doe je iets goeds, dan ben je bezig met een aanzet. En wat doet nou zo'n Raad van Beheer die keurt ook honden op tentoonstellingen. Er wordt dus gekeken of een hond eh, voldoet aan de rasstandaard. Mm. Dus als je een siwawe hebt, of een Duitse dog, of een sint Bernard, dan staat er in een boekje hoe zo'n hond eruit moet zien. Alleen keurmeesters hebben ook hun sympathieën. En nou, soms vinden ze het mooier als hij een beetje zwaarder is. Of dat hij wat langer haar heeft. Of dat zijn kop ietsje platter is. Mm. Of zijn ogen ietsje groter lijken. Of wat ook. En dan gaan we daarop focussen. En dan gaat men erop fokken, want het gebeurt er. Je krijgt dan een kwalificatie. Je bent of een goed hondje, zeer goed, of uitmuntend... of best of show, of de beste van je ras. Op het moment als een hondje, dus door een keurmeester... die wat rastypische gebreken heeft... maar die die dan toevallig toch mooi vindt... een uutje krijgt... Uitstekend. Zo heet dat, uitstekend. Of dat hij door mag gaan als beste van zijn ras. Dan is dat voor een fokker een, een geweldig verkoopmiddel. Dat is een point of sales. Ja. En dan gaat men door met fokken van dat soort honden. Nou, de, dat is eigenlijk het grootste probleem. Ja. Martin is, is, is stamboomfokken per definitie inteeld eigenlijk? Ja, nou kijk, wat een, een fokker dus doet, is regelmatig, ver, als hij goed bezig is, vers bloed binnenhalen. Dus dan kijkt hij naar de stambomen, dan weet hij hoe het genetisch materiaal eruit ziet. Dan haalt hij een hondje uit Australië vandaan, die in Nederland wordt gekruist. En dan probeert hij dat ras constant te verbeteren. Maar verbeteren is zo heel moeilijk. Je moet letten op welzijn. Voelt die hond zich goed? Is die gezond? Daar gaat het dus om. Maar je kan werkelijk dus een hond op, op, op zijn vorm van zijn hoofd... kan je die kweken, bij wijze van spreken. Dat is dus kennelijk wat er gebeurt. Ja, je moet je voorstellen, uh, al die honden zijn van wolven afgekomen. En uh, de mensen hebben gezegd... Uh, die wolven die bleven in de buurt van, van zo'n stam. En op een gegeven moment was er een aardig wolfje bij. En denken ze, wat een leuk hondje is dat... Hondje, zeg ik dan, leuk wolfje. En toen gingen ze die hond, wolf gingen ze houden. Toen zagen ze, zagen ze bij zichzelf: jee, die is wat kleiner. Die is wat makkelijker. God, die is heel erg klein, die kan ik een konijnenhol in krijgen. Gut, een tekkel, die kan ik een hol in krijgen. Ja, dan moet hij ook nog een beetje hard zijn. Dan had hij ruw haar en dan was dat een hondje wat heel erg fel en vasthoudend was. En dan stond hij heel hard te blaffen uh, in de achterkant bij het hol. En dan ging iemand hem uitgraven. Ja, dus maar, die, ja maar die ontstonden bij toeval. Nee. B, dat is door heel gericht geweest. Men is aldoor bezig geweest om te kijken... git is kleiner, het moet nog kleiner, nog kleiner... en men selecteerde maar uit. En daar waren laat... ze echt al aan het kruisen. Ja, en zo is het met, met Sint-Bernards. En zo is het met, met eigenlijk Deense al Duitse doggen, ja, bedoel, het is eigenlijk al... Duitse uh, doggen is het tegenwoordig. Oh, neem die niet kwalijk. Al honderd, ja, maar geef niet. Mieke? <laughs> Mieke uh... Nee, maar die, die enorme verscheidenheid aan honden... dat ja. is al wonderlijk natuurlijk, dat het allemaal gewoon... Het is, het is voor Maar goed. Goed, het, uh, wat krijg je dan? Dus zo die, die cavalier King Charles Spaniel van ja. Pim Fortuyn. Want dat wordt nu als, als voorbeeld gebruikt hè, voor, voor deze misstand tussen aanhalingstekens. Uh, die is populair geworden door Pim Fortuyn onder andere. Ja, maar dat is net als een uh, British Spears uh, met een, of Paris Hilton... met een chihuahua in de ja, arm loopt. Dan en dan vind je het chihuahua. leuk om allemaal een chihuahua's te hebben. Kijk, maar goed, en... maar is het ook zo dat die hondjes uh, ja, eigenlijk aan zichzelf lijden? Ik heb net allerlei vreselijke dingen voor gelezen. De kleine schedel, chronische hoofdpijn, jeuk, epilepsie, ademnood enzovoort. Ja, en kijk, is de, dat ook zo? Stel nou voor dat je een, een Engelse buldog neemt. Zo'n zo hond met zo'n platgeslagen smoel en, en een, een, als je uh, zijn tanden mm -hmm. gaat bekijken, dan lijkt het net of je een centenbakje ziet. Hij heeft een hele typische gebit, wat niet goed is. Uh, je moet zelfs aangepaste brokjes hebben, wil hij goed eten. Maar zijn neus is zo ver naar achteren gefokt, ja. waardoor hij ademhalingsproblemen heeft. Dus je hoort hem ook helemaal snurken, gorgelend hoor je hem door het nee, leven. Het een heen. beetje als een bokser of zo? Nou. Ja, die, die heeft nog wat meer neus. Maar, maar snoet. Dus, dus wat, wat gebeurt er dus in zo'n geval? Die hond, zijn ademhaling is niet goed, dus hij heeft die hartproblemen hij kan vo vo eh, niet voldoende zuurstof kan hij opnemen... Uh, ze zijn er ook mee bezig om die neuzen weer wat meer naar voren te halen. Ze proberen het wel, maar het is dus wel een probleem. Chihuahua's wil men heel graag dat het een klein hondje is. Als hij nou 2, 3 kilo weegt of 4 kilo weegt, is goed. Maar dan proberen ze hem steeds kleiner te fokken. En het is een kritisch punt. Als hij beneden de anderhalve kilo komt, dan blijven zijn ogen blijven groot, maar zijn oogkastjes worden steeds kleiner. Dus als het hondje zich opwint, dan valt het oogje eruit. Dat, dat moet dus niet. Daar zijn ze zich ook wel bewust dat probeert men te verbeteren. Maar dat gaat je, dat er... is echt letterlijk zo. Ja, dat, dat kan dus, ja. Kijk, ook die hele hondjes met die hele kleine schedeltjes... hebben een open fontanel, dat wil zeggen... een heel teergevoelig plekje daarboven op hun hoofd. Dus die fokkers moeten zich realiseren dat het niet kan. Maar degene die dat bepalen, die een enorme invloed hebben... zijn de keurmeesters. En de Raad van Beheer is nu volop bezig om die keurmeesters te vertellen... let daar nu op, dit kan niet, overmatige agressie... Overdevens scherpte bij een hond. Dus dat hij heel erg alert reageert. Um, disqualificatie. Op een moment als een hond een. een een duidelijke afwijking heeft. krijgt hij nooit het predicaat. zeer goed of uitmuntend. Dan krijgt hij dus goed en De sleutel ligt bij de keurmeesters. Maar nu zegt Bleker: ja, luister eens, uh, ik ga het gewoon verbieden. Dus die gaat gewoon over die keurmeesters heen. en die zegt: nou, dit, dit moeten we gewoon niet meer willen, deze rassen. Die, die, die, die, dan moeten we gewoon een verbod hebben. Oké, nou, nou dus begrijp ik dat hij dat vol idealen zegt. Het is waarschijnlijk een teken. maar hoe gaat hij dat dan organiseren? Gaan die mensen naar nou, al die fokkers. Bij die, in die huiskamers, die hondjes hebben. Hebben, gaat hij daar naar kijken? Hoe, hoe kan hij dat verzetten? En hij had toch in de tijd ook die hele agressieve honden die, die verboden werden? Ja. Met die, die altijd steeds maar met mijlkorfjes uh, rondwandelden. Ja, die dit, dit mocht op een gegeven moment ook niet meer. Dus dat is toch ook gelukt? Nee, maar dat kan je ook heel goed zien. Kijk, um, je kan zeggen: God, Gorgelt hij nou heel erg? Heeft hij erge bolhoog? <laughs> Heeft hij een erg klein kopje? Ja of nee? Het is, daar heb je gewoon mensen voor nodig. Nee, maar die dat daar is toen ook gelukt hebben. om die pitbulls uh, weg te krijgen, of niet? Ja, maar dat was op agressie gebaseerd. Ja, wel, maar, ik bedoel, hè? als je dus een fokverbod instelt, dan, dan heeft dat wel zijn effect. Dat wil ik maar zeggen. Dus hij, dat, dat kan wel werken. Dus als de keurmeester zijn werk niet goed doen, ja, dan moet hij misschien deze maatregelen nemen. Nou, begrijp het volgende. Je hebt, we hebben Duitse herders bijvoorbeeld. Een Duitse herder is een prachtig mooie hond. zijn bakenverdedigingshond, is prachtig herdershond is het. Op het moment als je die hond zijn achterhand wat vlakker, hebben ze een bepaalde hoeking. En op het moment als dat te erg is, dan is hij niet meer sterk. Als jij nu gaat zeggen, wij zetten een fokverbod op die Duitse herders. Er zijn ongelooflijk veel Duitse herders zijn goed. Er zijn ook heel veel Engelse bulldoggen die een stuk beter zijn. Je kan dus nooit een ras elimineren. Dan moet je dus gaan kwalificeren. En dat kwalificeren, dat is niet dat er een een um, politie is die dus plotseling gaat uh, rondwandelen van de PVV. Nee, dat is zijn keurmeesters die op tentoonstellingen dat moeten doen... en hun verantwoording moeten geven. En als dat goed georganiseerd wordt, dan is er hoop. Ja, maar, maar, het, maar het wordt niet kennelijk mee. niet goed georganiseerd. En daarom zegt die bleker, ja, we, moeten iets anders, we moeten het op een andere manier aanpakken. Ik heb alleen het idee... Dat uh, de minister dat nu wel zegt. De staatssecretaris. Maar dat hij, of de staatssecretaris dat misschien nu wel zegt. Maar hij weet waarschijnlijk niet wat er op dit moment speelt in de kinologie. Want dat de raad van kunnen. beheer, die club, is nu met regelgeving bezig. voor de keurmeesters waar ze op moeten letten. Want om... Martin, hoe krijg je het nou voor elkaar om honden te kweken. waar de herseninhoud dus te groot is voor de schedel? Dat is toch bijna onbestaanbaar? Nee, maar dat, dat is een langzaam voortschrijdende ellende. Um, het mooier, mooier, mooiste. Mensen zijn zo typisch. We hebben allemaal verschillende auto's. Um, we hebben verschillende huizen. En we willen verschillende honden hebben. En wij, wij willen de meest extreme hond hebben. Er zijn tegen, tegenwoordig zelfs mensen die kattenfokken. Die er als een tekkel uitzien. Dan denk je, hoe kan je nou een kat nemen die er als een tekkel uitziet? Zo zijn mensen. En daar moet je paal en perk aan stellen, want het gaat om welzijn. Het gaat om gezondheid. Wacht eens even, is dat een soort hybride tussen een kat en een hond? Nee, nee, nee. nee. Ze hebben zo lang doorgefokt dat je uiteindelijk een, een, een, een kat hebt die een, een tackle-uitvoering is. Serieus? Ja, die zijn er. Heb, nee, welke zo, die, welke mafkezen kopen dit, dit soort beesten, joh? Wij willen allemaal iets bijzonders. Maar er zijn een mensen die willen een met deuren die omhoog gaan. Nee. Waarom? Precies, uh, Martijn, Mieke zegt dat het een vuilnisbakje, dat is pas uniek. Ja. Daar zijn er geen twee van gelijk. Als je nou iets unieks wil hebben, moet je een vuilnisbak nemen. Iets wat toevallig door uh, een een, een, een amureuze, uh, one night <lacht> stand tot al gekomen is. Een <lacht> Old English street ook, bedoel je hè? Mieke? Nee, maar kijk, waar het om gaat als je een rashond neemt, dan staat er in de rasstandaard waar die hond aan moet voldoen, maar ook wat het krachter zou moeten zijn. In de meest ideale omstandigheid. En als een, een keurmeester zich daaraan houdt, dan komt het wel goed. Maar wanneer een keurmeester een klein beetje andere sympathie heeft... Ja, nee, en vindt wel. dat het er anders uit moet zien, is dan, het, dan gaat Dit is het niveau waar het aangepakt moet worden. Juist. En, niet, en niet door een, verbod, een, een fokverbod. Nee, ik, ik keurmeesters je, opvoeden en die keurmeesters, die zetten de trend. Het is net als um, scheidsrechters. Die zetten de trend bij het voetballen. Als je het goed vindt dat er getrokken wordt aan een shirtje... Hm. dan gaan alle mensen aan shirtjes trekken. Zo werkt het eenmaal. Verbieden die handel. Oké. Okay. Dank Martin Gaus, dierendeskundige. Het ging over uh, ernstige afwerkingen bij uh, rashonden... doordat ze veel te lang worden doorgefokt. En staatssecretaris Henk Bleker wil dit aan gaan pakken. En hij weet dus nu hoe hij dat moet doen... Ja hoor, zonder twijfel. Even naar de Raad van Beheer. Want ze doen erg hun best op toch? Oké, okay, dankjewel, Martin. Ze zijn doodsbang dat ze in Nederland hun baan en hun huis verliezen. Maar voor een groep Poolse arbeiders is nu echt de maat vol. Ze stappen naar de rechter omdat ze in hun ogen worden uitgebuit. De mannen werken via een dubieus uitzendbureau al een hele tijd voor een slagbedrijf. En deze werkgever weigert de Polen uit te betalen volgens de CAO. En houdt ook nog eens buitensporige bedragen in voor Uur. Daarbovenop krijgen de Poolse <kijkt> werknemers boetes van tientallen euro's... als ze onbeduidende huisregels overtreden. De Polen worden op dit ogenblik ondersteund door de vakbonden... en de CAO-politie. Directeur Peter Loef is bij ons de gast. Meneer Loef, ik heb van alles gehoord... maar CAO-politie is toch echt een uh, nieuw begrip? Ja. Het ja. is me goed dat u er nu van hoort dan. Ja. Ja, Oeh, nee. Hoe lang bestaat dat? bestaat nu sinds uh, 2006... Oh. En is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de uitzendbranche. Die ervoor wilden zorgen: van nou ja, de overheid die heeft natuurlijk een verantwoordelijkheid, maar we hebben ook zelf een verantwoordelijkheid. Maar u noemt zichzelf politie of bent u ook politie? Het legt het meest makkelijk uit wat ik doe. Uh, ja, ik, nou ja, maar u, u heeft, heeft u opsporingsbevoegdheid? Wij hebben de bevoegdheid uh, om bij uitzendbureaus informatie op te vragen, uh, de boeken in te duiken op het moment dat het nodig is. Maar een echte opsporingsverantwoordelijkheid om erachteraan te gaan rijden met busjes en het, het mooie verhaal, nee dat niet. Mensen oppakken? Nee. nee. Maar u, u, heeft wel, het wel, uh, u wordt gedekt door het openbaar ministerie als u ergens binnenvalt, of niet? Wij hebben een verantwoordelijkheid om ons onderzoek te doen. De, de, de, de, de, de politie is opgenomen in het algemeen verbindend verklaarde is een technisch verhaal. Maar de minister uh -huh. heeft gezegd, het is goed dat jullie er zijn. Jullie mogen de uitzendbureaus onderzoeken. Jullie mogen schadevergoeding opleggen. En jullie mogen zorgen dat de bedrijven niet doen uh, wat, ze, wat, wat, wat ze op dit moment doen. Maar hoe worden jullie dan gefinancierd? Het, uh, de, de uitzendbureaus heeft een fonds. Ze, ze, oh ja. fonds. Ja, en en iedere, ieder uitzendbureau in Nederland betaalt een premie. En uh, wij worden betaald door wat? alle uitzendbureaus in Nederland... die die premie hebben betaald. Oh. Okay. Wat, wat, het, wat het mooie van het systeem daarbij nog is... is dat uh, op het moment dat wij allerlei schadevergoedingen opleggen... en de uitzendbureaus betalen dat niet aan hun uitzendkrachten... Uh -huh. Want wij willen ook dat zij aantonen dat ze de uitzendkrachten hebben nabetaald... als wij hebben vastgesteld dat er ten geen geld is betaald. Dan moeten ze aan ons betalen. Omdat er gezegd is in de uitzendbranche... jullie zijn er om te zorgen dat de uitzendbureaus... die in Nederland uh, uh, actief zijn... En dan betalen jullie weer die me mensen uit? Uh, wij, wat wij doen is dat, dat in mindering wordt gebracht... op die subsidie die wij krijgen van het sociaal fonds... om daarmee ook te zorgen dat eigenlijk onze activiteiten betaald worden ook door de, door de malafide uitzendbureaus... die hun, uh, hun verplichting niet ja, nakomen. Ja. Maar waar zit uw hoofdkantoor of heeft u geen hoofdkantoor? Nou, het punt van de week ook in Nieuwsuur uh, aan de orde. Uh, wij geven niet aan waar ons kantoor zit... omdat wij meerdere keren uh, door uitzendbureaus... onze medewerkers ook bedreigd worden als het gaat om uh, het aanpakken. Want wij weten hier wel te zitten, joh. Precies. Ja? precies. Ja. Maar, maar ook op persoonlijk niveau, of niet? Nee, dat is voorlopig. Uh, gelukkig, zeg ik. Het is heel vervelend, maar het is gericht op de organisatie. Ja. En, uh, ja, het zijn natuurlijk praktijken waar veel geld aan verdiend wordt. Nou ja, afgelopen woensdag, u noemde het al even, werd er in Nieuwsuur aandacht besteed. He, daar waren hele zielige polen uh, uh, aan het woord, die, ja. werden, die, die moesten werken in de, in de slachterijen. Uh, die werden uitge, uitgebuit. Uit, ik heb het woord gezegd uitgebuit. Uh, de collega van, van ons op die bureau heeft gezegd moderne slavernij zelfs. Ja. Waarom stappen ze dan niet op? Denk je meteen als je zit te kijken... Ja, dat is het punt van, van uh, er is een koppeling tussen werk en, uh, en, en wonen uh, in die situaties. De, de, de, de werkgever uh, die zorgt ervoor uh, dat de mensen ook huisvesting hebben, die zorgt ervoor dat ze vanuit Polen hier naartoe komen. Door daar... de huisvesting veel te duur? Ja, de huisvesting is veel te duur. Er worden te hoge kosten in rekening gebracht, uh, boetes die in, uh, die in rekening worden gebracht. Uh, Waar krijg je een boete voor? Nou, ik heb een, een hele mooie lijst die ik zo kan, kan, kan opzetten. Noem eens iets geks: uh, uh, vergeten om de vuilniszakken dicht te maken. Ja. Hallo. Ja. rommel achterlaten op een locatie. Geluid maken, te veel herrie maken. Ontbreken de uh, branddekens Dat krijg je echt zijn. serieus dus een onvoorstelbaar. Woed, onvoorstelbaar. En dan staat er ook nog, en dat was ook in Duitsland te gezien... als we de daden niet hebben, dan moet iedereen datzelfde bedrag betalen. Serieus? Ja, ja dat ja. gaat heel ja. erg ver. Ja. Ja. Maar die, die, die mannen, die, die, die, die trekken nu pas aan de bel? Ja, dat is... Wat je dat ziet, de, de Poolse mensen die naar Nederland komen, die komen, een aantal komt gewoon, als ze, er komen veel uh, jaarlijks terug, dan wel die blijven langer. En het niveau van de mensen die in Nederland is, van de Poolse medewerkers, is vaak relatief hoog. Op het moment dat je dus een jaar, twee jaar in Nederland bent, weet je ook steeds beter de weg te vinden en kom je er ook achter dat je veel meer recht hebt. Maar je hoeft geen Einstein te zijn op het moment dat je twee maanden in Nederland bent en je krijgt geen salaris, dat dat niet deugt. Dat, dat, dat weet je ja. al vanaf het begin. En ik denk dat, uh, dat veel organisaties op dit moment... Uh, de vakbonden, uh, het arbeidsinspectie, uh, het uh, de arbeidsinspectie, het CIOT, de SNU, de CO-politie... op dit moment zo ontzettend veel doen uh, om, dat naar, om het aan te pakken. Maar... Dat, het, dat het ook veel meer naar boven komt. Dus die mensen voelen zich ook relatief veiliger... om dat soort dingen te gaan zeggen. Mm. Is het nou de uitzendbranche die loopt te klooien... of de werkgever die loopt te klooien? In dit geval de slachterij. De uitzendbranche... Uh, uh, het, het fantastische van de uitzendbranche is... dat het een, een, een mooie branche is die ervoor gezorgd heeft... Uh, dat de CAO-politie er is. Dus de goede bedrijven, de bonafide bedrijven in de sector. dat zijn er zo'n vijf, zesduizend in Nederland. die bonafide zijn, die zeggen: wij moeten dat zelf oppakken. Dus de uitzendsector zegt: wij zijn een maatschappelijk verantwoord ondernemende branche. wij moeten dat zelf gaan aanpakken. Dus wij gaan die vijf, zesduizend bedrijven. die de gaan we zelf aanpakken. Dus ja, het ligt in de uitzendbranche. Alleen je hebt, ik wil het wel nuanceren dat daar een hele grote goede groep is uh -oh. en die de andere groep aanpakt. Het is niet die slachterij die hier verantwoordelijk we hebben de voor slachterijen. is. We hebben de slachterijen. We hebben de tuinbouwbedrijven... die, uh, die uh, op het erf ook heel veel uh, Poolse mensen huisvesten. Uh, dus we hebben werkgevers, zoals wij ze noemen... inleners ook van uitzendbureaus... die hetzelfde doen, die huisvesten ook Polen. Dus dat is een beetje het, het, het beeld. ja Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Uh, uh, wat je ziet is wat men gelooft. Maar ook werkgevers die uitzendkracht... Uh, of werkgevers die Polen rechtstreeks op hun erf huisvesten... dan wel ergens anders, zijn net zo verantwoordelijk dat, als die uitzendbureaus. Dus oh. het, is niet alleen, het zijn die uitzendbureaus niet alleen. Als er iets misgaat, dan is het wel, het zijn die uitzendbureaus... maar er komen hele groet, grote groepen, ook Polen, rechtstreeks zelf naar Nederland. Ja. Nou, daar ontstaan ook problemen. Ja, je hebt dus hoeveel malefiede uitzendbureaus zijn er? Gewoon percentueel? Nou, bij het pensioenfonds in de branche is ongeveer 5600 uh, uitzendbureaus zijn bekend... Als je dat vergelijkt met de bestanden van de van Verkoophandel... dan zit er een gat tussen van 5.000, 6.000. Dus Echt waar? Er zijn 5.000, 6.000 bureaus die uh, niet bekend zijn. Maar als je naar de organisatie... En die betalen ook geen premies, niks? Die betalen aan het pensioenfonds geen premie, die betalen geen sociale premies. De, de ABU heeft een aantal jaren geleden... Maar begroot, dat is groot? De, ja, die heeft, heeft begroten de ABU, dat er 260 miljoen aan afdrachten van sociale premies wordt gemist. Ja. Dus dat is nogal wat. Laten we even luisteren naar wat minister van Sociale Zaken Henk Kamp erover heeft gezegd... nadat hij die reportage over de uitbuiting van Poolse werknemers had gezien. Als er een bedrijf is wat gebruik maakt van een illegaal uitzendbureau... dat noemen wij dan een inlener. Je laat dan mensen in jouw bedrijf werken die je binnenhaalt via een illegaal uitzendbureau... Als je dat doet, dan kun je zelf ook boetes krijgen. Maar ik vind dat als je het dan nog een keer gaat doen... Ja, dat eigenlijk jouw bedrijf dicht moet. En dan kan het zijn dat je over je een horecabedrijf praat. Het kan zijn dat je praat over een slachterij... of het gaat over een, uh, uh, een bedrijf in de glastuin, glastuinbouw. Maar eigenlijk vind ik dat je zo'n bedrijf... dan op een gegeven moment moet gaan uh, sluiten. Lijkt hartstikke logisch. Ja. En VNO-NCW zegt helemaal niet logisch. Ja, dat vind ik wel een begrijpelijke reactie als, als vereniging, dat zijn de met, werkgeversorganisaties, als vereniging met leden. Um, als je het iets nuanceert. Het is misschien een ongenuanceerde uitspraak, maar zachte heel maken stinkende wonden. Je moet ook wel duidelijk zijn. De uitzendbranche investeert heel veel om die bureaus aan te pakken. Maar als wij die uitzendbureaus maar blijven aanpakken en maar blijven investeren... maar vervolgens zorg je wel dat er gewoon aan de andere kant iedereen maar door kan gaan met die bureautjes in te huren... Mm. ja, dan blijft er gewoon ook een markt. VNO zou ook kunnen zeggen, en ik denk dat het op een moment daar wel uitkomt... Wij hebben er ook belang bij dat voor onze leden er een gelijke concurrentie is. Want het is niet alleen de uitzendbureaus die ja. de concurrentie gelijk moeten hebben. Maar op het moment dat er bedrijven zijn die, werk, die uitzendbureaus inhuren voor een bedrag wat niet kan. Ja, dan hebben zij een voordeel met weer hun eigen uh, productie. Want dat wordt goedkoper. U noemde net het getal van ongeveer 6.000 van ja. dit soort uh, organisaties. Voor hoeveel werknemers zijn die verantwoordelijk? Ze zijn verantwoordelijk voor ja, om en nabij de 100.000 uh, uh, uitzendkrachten. Dat zijn toch geen kleine getallen dit? Nee, dat zijn enorme getallen. Vandaar ook. Dat, het, dat ik ontzettend blij ben met de ferme uitspraken van de minister. Waar het nu op aankomt. Uh, wij als uitzendbranche pakken dit nu zo op. De arbeidsinspectie is met dingen bezig. Ik heb onlangs contact gekregen met het expertisecentrum Mensenhandel en. Uh, uh, en mensen, uh, mensensmokkel. Die hebben hun normen. zijn ook heel vrij. Dat uitbuiting, het woord uitbuiting. zorgt ervoor dat er sprake is ook van een civiele procedure. Hm. Dus ook strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. Dus ik vind dat die organisaties. de overheid het bedrijfsleven, met elkaar dit probleem moeten oppakken. Want het is te groot om het maar afzonderlijk te doen. Meneer Loef, ik vertel u natuurlijk geen woordnieuws... als ik zeg dat dit vanaf ongeveer half jaren zestig gewoon ja. gebeurde... bekend ja. was, en eigenlijk qua praktijk niet veranderd is. Het proces herhaalt zich. Ja. ja. Dat is dat toch raar, dit. Nu is de kunst, uh, en dat heb ik van de week ook in overleg... met een aantal gemeenten gezegd, omdat de gemeenten natuurlijk... ook met problemen te maken hebben rondom de huisvesting. Waarom kunnen we nou niet leren van de manier waarop het toen... Uh, in deze maatschappij met dat probleem zijn omgegaan, geleerd hebben... en het nu aan het doen zijn. Toen is gezegd bijvoorbeeld dat de mensen weer teruggaan naar het land van herkomst. Nou, wat je ziet, ze vestigen zich in Nederland, krijgen uh, relaties, komen kinderen... kinderen gaan naar school, nieuwe sociale omgeving. Ik heb het zelf ook als ik op vakantie ben. Als, me, als mijn kinderen naar hun zin hebben, blijf ik ook, want dat vind ik prima. Mensen blijven. En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat de Poolse medewerkers hier blijven. Er werken drie Poolse medewerkers bij ons op het bureau... Ja, die zeggen ook, we hebben het hier fantastisch naar ons zin en gaan niet terug. Hm. Gisteravond ook de uitzending uh, nog op tv gezien. Uh, van Ook Dat Nog, geloof ik. Of Ook Dat Weer. Ik weet niet ook hoe Dat, dat Nog roomen. bestaat niet meer. Ook Dat Weer. <laughs> Altijd maar, wat misschien. Maar, maar kwam was dat een, het? Ook Dat, Ook Nog oh. Wat. Ja, daar, maar dat was in, in het Limburg. Daar werd een, een, een Poolse man geïnterviewd met zijn gezinnetje. Ja, die heeft hier werk. Die, die zit hier fantastisch. Had het niet verwacht. Hm. Maar heeft het zo naar zijn zin. Heeft een, heeft een hele uh, carrière opgebouwd. En heeft, die blijft hier. Dus ik vind, wat we toen geleerd hebben, wat daaruit gebeurd is, moeten we nu... Er waren ook weer precies dezelfde beelden van mannen ja. opgestapeld in stapelbedden ja. met, met kapotte aanrechten waar ja. ze belachelijk veel geld voor moesten ja. betalen. Klopt, klopt. Denk ik. Er is uh, niets nieuws onder de zon. Ho hoorde ik nou ook ergens nog dat als je een koffiekopje liet vallen dat je ook een boete kreeg? Ja, of als je een hand tegen de muur zet dat er ergens iets gebeurt dan de hele Kamer opnieuw ja. geschilderd ja, moet ja, worden. Dat en Dat was er zo wordt gebracht. Ja, ja. Nou. Eh, uh, volgens mij kunnen wij in ieder geval vanuit deze plek uh, niet anders doen dan uw succes wensen bij de strijd. Dank u wel. U bent nu, ik zit even uit te rekenen, van 65 af, dat is 35, 45 jaar zijn we bezig en nog geen stap verder. Dat kunnen we wel constateren. Ik denk dat we wel verder zijn. Oké, okay. veel succes. Dank u wel. Ermee. U hoorde Peter Loef, directeur dus van de SNCU, stichting naleving, cao voor uitzendkrachten. Hij gaat dus de malafide uitzendbureaus aanpakken, die zich schuldig maken. In dit geval aan uitbuiting van Poolse werknemers. Hartelijk dank voor uw komst. Terwijl ik naar de paspoortcontrole liep, kreeg ik een brok in mijn keel. Ik was al vaak op het vliegtuig gestapt, maar ditmaal voelde het anders. Niet even op trainingsstage of naar een toernooi... maar als onervaren journalist het nieuws van het grootste land ter wereld verslaan. Nieuws, niets dan nieuws, zou mijn leven in Peking beheersen. Een citaat uit het zojuist verschenen boek... Duizend dagen in China van ex-tafeltennister Bettine Vriesenkoop. Hierin doet zij verslag van de drie jaar dat zij als beginnend journalist... en correspondent voor NRC Handelsblad in het turbulente China doorbrengt. En ze is vanmorgen bij ons te gast. Goedemorgen, Bettine Vriesenkoop. Goedemorgen. Nou, fijn dat je er bent. Uh, ja, um, toen, je, toen je dat te horen kreeg, hè, want dat beschrijf je ook in het boek... toen moest je wel even nadenken, dat je denkt... jeetje, ik heb een jong zoontje, moet, moet ik dit wel doen? Ik heb weinig ervaring... Ja, zeker. Nou, ik heb al even een moment gehad, want ik had natuurlijk uh, gesolliciteerd. En uh, ik dacht eigenlijk: ja, ik moet dit gewoon doen. Ik moet solliciteren. Want ik heb, uh, mijn CV is eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik bedoel, als je naar mijn CV kijkt, dan klopt het wel dat ik heb gesolliciteerd. Maar dan. Maar ja, dan en ik, weet, ik wist toen ook al heel veel van China. Want het was uh, al jarenlang verdiepte ik me daarin. Ja. Ik had ook Sinologie gestudeerd. Wel ja. niet afgemaakt, maar, maar toch. Ja. Je sprak uh, de taal ook. Nou, ja, ik kan me goed redden in ja. het gewone dagelijks leven... en ja. alles wat je daarbij nodig hebt. Maar uh, toen opeens kreeg ik de baan. En toen, uh, dat had ik toch niet verwacht, hoor. Was het even dus, schrikken? Uh, dat was echt schrikken, want ik kon thuis niet geloven, eigenlijk. En toen heb uh, ja. ik dat... Uh, uiteindelijk dat uh, ja, gesprek gehad over de voorwaarden. Nou, toen, uh, toen kwamen we eruit en toen dacht ik, ja, dan nou kan ik ook niet meer terug. Dus. Hey. En bovendien, voor mij was het ook een hele goede kans. Want uh, als alleenstaande moeder toen was het voor mij niet makkelijk... om maatschappelijk aan de bak te komen. Ook al gezien het feit dat ik ja, gewoon helemaal geen hulp thuis had. En dat had ik in China namelijk wel. En ja. ik kwam erachter dat in China veel meer alleenstaande moeders dat idee hadden. Dus. <laughs> ja. Ja. Nou, als je, als je het leest in het boek, denk je wel... God, dat het NRC dat gedaan heeft eigenlijk. Ja, nou ja, het, ik heb het, ik heb, het is wel gelukt en uh, ik heb het wel gedaan. En misschien niet zoals een uh, normale correspondent uh, dat ja, ja. Zou, zou hebben aangepakt. Maar dat, ja, ik heb toch ook uh, heel veel... Heel veel uh, waardering gekregen van lezers, ook van NRC-lezers. En natuurlijk zijn er ook mensen die... Omdat het, uh, het anders was. Het was anders, ja. ja. En dat, is ook wel, dat was ook de bedoeling. Je, je kent dit land al, uh, omdat je er als tafeltenniser ook heel veel geweest was. Maar uh, waarschijnlijk op een totaal andere manier... dan je het nu hebt leren kennen. Oh ja, ik uh, ben nu pas China gaan leren kennen. En ja. uh, toen ik weg ging, dacht ik, ik weet eigenlijk nog een, eigenlijk heel nog weinig. Uh, ik sta me er ook niet op voor dat ik een China-kenner ben of zo. Het, uh, ik weet natuurlijk meer dan een gemiddelde Nederlander... En, uh, dus, maar ik, ja, ik, uh, ik ben pas China echt gaan leren kennen... door de, ook het land in te trekken... en, uh, en met uh, ja, uh, mensen uit uh, alle geledingen van de maatschappijen uh, te spreken natuurlijk. Uh, uit alle sociale lagen, Wat is natuurlijk een enorm verschil. Er is niet één China, hè? er zijn honderden China's... En, uh, ja, en dat maakt het ook zo boeiend, maar ook zo moeilijk natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus en ik merkte ook trouwens dat mijn assistent. Uh, die me overal met me meeging. dat die eigenlijk ook allengs China leerde kennen. En uh, die heeft er natuurlijk al. Uh, die was uh, 64. En uh, die uh, zei ook van de schelle vallen. Ook uh, van mijn ogen. Ik weet wa ook weinig van mijn eigen land. Wa wanneer zei ze dat uh, hij dat. of was het een zij? Nee. Een hij. hij was ja. Het. ja, want ja. Ja, thuis zat er een zij. om op je zo te hij. passen. Ja. maar met, je, met je, op je op je op reis ging. Hij een hij ja. En hij. Wanneer zei die dat? Nou, op het laatst natuurlijk, want zij ja. kregen natuurlijk uh, steeds meer kennis. En ook uh, bijvoorbeeld in het begin durfde hij eigenlijk heel weinig... omdat hij dacht, ja, ik, uh, dat, dat lukt allemaal niet... want ik, uh, ik word natuurlijk uh, gevolgd en ja. uh, er is heel streng controle. En als ik buiten mijn boekje ga, dan word ik uh, bestraft. Maar op het laatst durfde die veel meer, want je kan in China heel erg veel doen. Je kan ook best kritisch zijn. Er bestaat gewoon het beeld hier... Van dat als je maar wat kritisch zegt, dat je dan meteen opgepakt wordt. Dat is absoluut nou, niet En zo. er bestond nog een ander beeld. Tenminste, correspondenten hebben dat vaak gezegd. Dat je moet wel een assistent hebben, omdat je anders in taalproblemen krijgt. Maar die regering dwingt je gewoon om een assistent te hebben. Simpelweg om controle op je werkzaamheden te hebben. Nee, ik heb hem helemaal zelf uitgekozen, ja? een assistent, ja. Dat is ja. wel het verhaal dat er. Ja, handert, maar dat, ja, er komen zoveel verhalen. Ja, nee, onzin. Ik heb, uh, dat is allemaal onzin. Je mag gewoon zelf een assistent uitkiezen. En natuurlijk zijn er heel veel assistenten, die, die, die, ja, die gewoon van die communicatieuniversiteit afkomen, bijvoorbeeld, of wat dan ook. Maar ja, die zijn natuurlijk wel zo geschoold. Maar ik heb met andere assistenten ook gewerkt, omdat ik natuurlijk ook op reportage ging en met buitenlandse collega's in aanraking kwam. En die zijn uh, dat zijn slimme, uh, meestal meisjes. Maar ook wel jongens, maar meestal meisjes. Heel erg slim. En ze weten ook, uh, ze zijn ook heel kritisch op hun eigen ogen. En overheid. niet het door de geheime dienst. Uh, geselecteerd. Nee, ze weten precies welke mazen ze kunnen vinden om uh, dat te doen wat ze wel mogen doen. En dat doen ze heel slim. Ja. Ja, ja. Je schrijft in het boek ook veel over. Uh... Ja, hoe je woont. Hè? Je zei net al, thuis Thuis had je een vrouw... die op je, op je zoon past, want die moest naar school. Was, er waren, je zei net even... er zijn meer alleenstaande vrouwen die dat doen. Was dat, was dat lastig? Om daar als alleenstaande vrouw op die manier te leven? Nou, aan de ene kant makkelijker. Wat ik al zei... Is, zij was altijd thuis. Ja. En ze ging dan wel, s avonds, nadat ze eten had gekookt... ging ze wel naar haar eigen gezin. En in het weekend was ze ook niet bij mij. Maar... Um... Uh, ja, hoe uh, moet ik het zeggen? Uh, het is aan de ene kant natuurlijk, als ik op reportage moest... in het begin moest ik haar, mijn zoon wel achterlaten met haar. En ik kende haar natuurlijk nog niet zo goed. Mm. En ik had wel, zeg maar, een referentie van haar. He, ze had bij de Deense ambassade gewerkt. Dus ik dacht, ze is uh, natuurlijk heel erg uh, betrouwbaar. Yeah. En ik zag ook meteen, het was gewoon een schat. En ook een hele sterke vrouw en ook heel slim was ze. Want ze had gewoon geen kans gehad om zich te ontwikkelen. Maar ze heeft mij enorm geholpen ja. met allerlei administratieve dingen ook en zo. En hoe vond je zoon dat? Nou, in het begin... Ja, ze was meteen gewoon lief. Want de Chinezen zijn gewoon ontzettend schattig gewoon. En dat had me zoon meteen opgepikt. Ze deed alles voor, me, voor mijn zoon. En soms een beetje te veel. Want de kinderen worden dan natuurlijk ook veel te veel verwend. Uh, maar uh, hij had meteen al in de gaten van... Uh, nee, ze, ze, is, ze is lief en ze, ze, ja, ze zorgt voor me. En op het laatst was het natuurlijk echt, zo was zij de moeder en ik de vader. Want ja. ik ging op pad om het geld te verdienen en zij was thuis. Ja, en uh, ja, ja, maar ze, ja, ze was gewoon. Uh, uh, op de een of andere manier gewoon waren we een drie-eenheid. We uh, waren een gezin met z'n drieën. Dus dat viel dan nou wel weer tegen toen je terug was in heel erg. Ja, ik mis <laughs> hem nog steeds hoor. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Je hebt als correspondent je ook echt bezig gehouden met de emoties. En die waren er veel en onbekend. van de gewone Chinees. Je hebt je een tijd lang bezig gehouden met verdwenen kinderen. Ja, ik heb, uh, daar, dat vond ik een heel interessant onderwerp. Omdat dat namelijk uh, de achterkant is van uh, die hele migratie hè, die plaatsvindt in China. Er zijn iets van 350 miljoen mensen die op zoek zijn of hun, ja, hun stad verlaten. En dan vervolgens naar het platteland of uh, andersom het platteland verlaten en naar de stad trekken. Om uh, daar te werken hè, in de bouw bijvoorbeeld of in de fabrieken. Hè. Dus die mensen eigenlijk maken onze, eigen, onze goedkope dingen die wij kunnen kopen. Hè, en uh, mensen die uh, hier die vanuit Nederland of het Westen dingen laten maken, dat hoor je heel erg veel. Hè, of het nou zijn of shirtjes of paraplu's, of nou, dat wordt allemaal gemaakt door die mensen die huis en haard verlaten op zoek naar werk. Die laten hun kinderen achter in de dorp, en die ze, waar ze vandaan nou komen. Ze laten hun meisjes achter, maar de zonen nemen ze mee, want die willen ze meer kans geven. Maar die zonen daar hebben ze geen tijd, want ze moeten hard werken. Dus die laten ze op straat achter. En wat gebeurt er dan? en die worden gekidnapt. En dus dat zijn er iets van 30.000 tot 60.000 per jaar. Die worden overigens, zeg maar gedaan van hand tot hand, gaan die uh, via gangs hè, via bendes worden die verhandeld en die komen uiteindelijk in de kuststreken terecht... of zelfs ook in, uh, in het westen. Maar meestal uh, hè, die, dan komen ze in weeshuizen terecht... en daar worden ze dan soms ook uh, ja, ter adoptie aangeboden. Ter adoptie aangeboden. Dat gebeurt, maar dat me meestal hebben ze wel een dossier. hoor. De, de, meestal is dat wel goed gecontroleerd, steeds meer. Want vroeger was dat natuurlijk niet zo. Maar nu ja, uh, zijn er natuurlijk die, die ouders die gaan op zoek naar die kinderen. Want die zijn natuurlijk radeloos. Ik bedoel, je moet je natuurlijk niet voorstellen dat dat met je eigen kind gebeurt. Ik heb die mensen al geïnterviewd. En dat is natuurlijk hartverscheurend. Want ze hebben natuurlijk, ook al zijn ze arm... en uh, uh, zijn ze, uh, hebben ze een ander soort bewustzijn dan wij. Omdat ze natuurlijk gewoon niet zo ontwikkeld zijn. Maar ze hebben dat verdriet natuurlijk ook Absoluut. net zo goed. En dat voel je dan. En dat heeft mij wel aangegrepen, hoor. En ook gezien het feit dat wij toch... Hè, dat het de achterkant is van het feit dat wij die goedkope dingen kunnen consumeren. En dat zet je dan... Ja, mij heeft dat wel aan het denken gezet. Een andere vorm van journalistiek in ieder geval. Ja. ja. Een van de redenen dat je daar naartoe was, was natuurlijk ook de Olympische Spelen. Ja, dat was natuurlijk de hoofdreden waarom ik uiteindelijk toch die, ja, die, die baan heb gekregen... Omdat ik wist veel van sport en veel zou een teken staan van mensenrechten... en van de Olympische Spelen. En daar heb ik natuurlijk ook heel veel over geschreven. In de aanloop naar natuurlijk. Met alle evenementen van dien... en alle confrontaties tussen oost en westen die uh, daarop plaatsvonden. En natuurlijk de, de rel in Tibet en uh, de, nou ja, de aardbevingen. Die, dat was natuurlijk een natuurramp. Maar het, had wel, het, bedoel, het gaf wel uh, meteen een heel ander beeld van China. Omdat toen China ook veel meer... Uh, gedwongen werd om openheid te betrachten. Hè? Omdat wij daarom vroegen. Omdat wij natuurlijk daar voor de Olympische Spelen allemaal massaal zaten. Ja. En dus dat is, aan de ene kant is dat heel goed geweest, denk ik. K kon je dan met een, een Chinees over Tibet praten? Oh, nou, dat was best heel moeilijk. Want geen, ik heb geen Chinees gezien die het uh, voor Tibet opnam. Want wat dat betreft, ik heb best heel kritische Chinezen uh, gesproken. En mensen worden steeds kritischer op hun eigen land... Maar als het over Tibet gaat, dan zijn ze unaniem. Dan zijn ze ja, echt van de, dat is een Chinese staat. Dat is klaar. een Chinese staat. En dat hoort bij China. En dat hebben wij ontwikkeld. En um, ja, daar is geen spel tussen te krijgen. En ze vinden ook dat uh, de CIA erachter zit. En, en vonden het maar gezeik dat, uh, dat, uh, dat uh, ja. aan de vooravond van de Olympische Spelen. Dat, dat... Nou, dat werd gewoon. En dat is natuurlijk. China had natuurlijk een hele moeilijke positie daar. Want ze moesten die redden natuurlijk heel voorzichtig. Beheersen, maar uh, Want ze konden natuurlijk niet uh, een heel negatief imago natuurlijk, uh, uh, opdoen hè, vlak voor die Spelen. En dus wisten ze eigenlijk niet zo goed hoe ze er maar mee om moesten gaan. Dus hebben ze het dat land ook gewoon maar dicht gegooid voor ons. En later hebben ze dat toch uh, weer van geleerd door bijvoorbeeld in andere rellen de, de gebieden wel open te gooien. Bijvoorbeeld in Xinjiang waar ik geweest ben. Ja. Ja. China staat bekend om een enorme groei. De ontwikkeling uh, voltrekt zich in een razend tempo. Uh, Jij was er drie jaar. Zeg je ook van ja, in die drie jaar is er ook al heel erg veel veranderd. Die drie jaar dat ik er was. Want toen ik er kwam, uh, ja, was dat nog zo? En toen ik wegging, was het al zo? Um, of zeg je nou, dat wordt overdreven. Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Nou, sommige dingen blijven natuurlijk wel hetzelfde. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, dingen die je. Uh, de, de, de, de software zeg ik altijd, de, de, de huizen en uh, noemen op, uh, dat gaat natuurlijk razendsnel. Dat verandert echt gigantisch uh, uh, uh, in een tempo dat wij helemaal niet kennen. Hè, bijvoorbeeld, toen net was ik, een paar maanden geleden was ik terug en uh, sliep ik ook in mijn compound waar ik toen was. Uh, waar ik heb, heb gewoond. Ja. En uh, toen zag ik al dat er weer de hele wijk daaromheen ging weer plat. En wat ik ook zag bijvoorbeeld... was dat alle mensen die daar werkten in de compound... zoals hè, de, de AI's, de, de mensen die de deur open deden... en uh, die de, de boel schoonmaken en noem op. Nou, ik herkende geen gezicht meer. Dus ja, waar zijn die mensen gebleven? Op zoek naar een weer betere baan? Of uh, de 14-uur werkdag niet volgehouden? Dat vraag je dan af, hè? Ja. Uh, maar dat, het geeft ook aan de verandering. Hè. Er komt weer een nieuwe spoeling. Weer, uh, hè, het gaat allemaal snel. En... En wat je ook inderdaad ziet, uh, dat kan ook best kloppen wat ik zeg. Want, want mensen krijgen ook meer kansen. Vroeger was het, was het he, de weg uitgestippeld. Nu pakken ze die kansen. En als ze iets beter zien, dan laten ze die baan ook gelijk gaan. Al is het maar voor vijf euro meer. Of voor een voorwaarde die misschien wat beter is. Dus er is ook heel veel beweging. Ja. En je zat er ook twintig jaar na de studentenopstand... In, op het plein van de Hemelse Vrede. Dat zal ook nog een moment geweest zijn. Ja, dat was een belangrijk moment... waar wij als journalisten natuurlijk heel veel over moesten schrijven. Want twintig jaar is ook nog eens in China een belangrijke getal. Bij ons is het 25. Hè? Ja. Mm -hmm. In China is dat 20, gek genoeg. Dus wij moesten daar wel aandacht aan besteden... En, uh, en toen ben ik ook op zoek gegaan natuurlijk naar die dissidenten. En uh, nou, daar kom je eigenlijk ook best heel goed bij. Weet je, ja, dat, je dat viel op, op in je boek dat die eigenlijk best benaderbaar waren. Ja, ja dus dat is... Uh, het waren dus, wel oude mensen hè, die je dan Ja, natuurlijk. De ouders van natuurlijk. Hè, bijvoorbeeld de moeder van een jongen die als een van de eerste was neergeschoten uh, op het plein of achter het plein. En, en ook andere studentenleider die, een studentenleider heb ik geïnterviewd. En, maar voor de rest, de mensen die dus niet uh, benadeeld zijn... of uh, een trauma daarvan hebben opgelopen... Ja, die willen er liever niet over praten. Oh. Want uh, die hebben zoiets van, het is verboden gebied... en we hebben er niks, sommige, de jeugd heeft er trouwens helemaal niks mee... want die is natuurlijk, uh, zeg maar, uh, uh, onthouden van die, uh, van die informatie altijd... Dus die weten eigenlijk weinig. Ja? Maar de mensen die er door getroffen zijn... die zitten er nog steeds heel vol van. Want die konden hun verhaal ook niet kwijt. Ja. Ja. Wordt u al op zoek geweest naar die jongen die voor die tank is gaan staan? Nou, ik, ik, ben, ik ben natuurlijk wel... Uh, ik heb hem wel nagevraagd. Bijvoorbeeld ook die, die, die, die moeder van het Tiananmenplein heb ik ernaar gevraagd. En die wist ook de naam. Eh... Uh, uh, Chen Xi Lin heet hij geloof ik. Maar uh, ja, uh, de naam is bekend. Maar voor de rest weet niemand er iets van. En ook zij wist ni niet wie dat is. Waar. die Futsi. is. Uh, gewoon weg. Ja. Heet, uh, nog, uh, nog even. Uh, als je daar als alleenstaande moeder bent... krijg je dan veel uh, amureuze Chinezen op je af? Of niet? <laughs> nou, uh, kijk... De Chinese uh, vrouw die is heel geïnteresseerd in de, in de Westerse mannen. Ja. Uh, ik schrijf ook in mijn boek dat vaak de verlegen mannen... die hier niet zo makkelijk aan een vrouw komen... dat die daar natuurlijk uh, ja. aan één ding kunnen Volgens mij is het, het woord de uh, wandelende uh, ATM bank of creditcard... Nou, dat ja. is natuurlijk een deel, maar dat is natuurlijk niet allemaal waar. Nee. Want er zijn ook echt, natuurlijk echte liefdes, die bestaan ook. En Westerse ja. mannen zijn veel geëmancipeerd. Dat is natuurlijk ook heel aantrekkelijk. En dat is ook aantrekkelijk, maar ook wat wij vaak niet zien als vrouwen in het Westen. Van dat die verlegen man juist eigenlijk gewoon heel erg goed is. Ja. En wij maar willen Waarvoor in. Nou, gewoon omdat ze betrouwbaar zijn. Oh, en, uh, dat is meer ja. als terecht kunnen. <laughs> nee ja. hoor, maar het is uh, Chinese vrouwen en uh, wat dat betreft... Uh, maar Chinese voor de mannen... Chinese man is een hartstikke leuk. En, uh, maar ja, een Westerse vrouw met alleen een hè, dat is natuurlijk heel moeilijk, hè, want dat ja. is in de familie. Kom dan maar eens aan dat er ook nog een kind aan hangt. Maar goed, uh, ik, was ook al, uh, ik ben al bijna natuurlijk 50. Dus uh, de meeste mannen hebben dan natuurlijk, uh, ook al is er een, uh, natuurlijk uh, een vrouw. Uh, kan het bijna toekom. niet laten. Heb je wel eens gezoend met die? <laughs> nee, nee, want ik ben ook heel trouw en ik heb een vriend. Uh, dat had ik thuis zitten. Dus. Uh, die had je toen ook al. Die had ik ook al, ja. Uh, dus, sappige verhalen, maar die leest u niet. Uh, in. Nee, dit, uh, nee, nee. nee, maar goed. Verder staat er ontzettend veel uh, hele uh, ja, uh, mooie avonturen in. Je dacht, ik moet het even allemaal helemaal opschrijven. En dan kan ik er. Oh ja, en ik heb natuurlijk niet alles opgeschreven. Nee. Maar, en ik ben ook blij dat ik het. Want nu. Ja, heel veel mensen lezen het nu. En uh, die uh, weten wat ik daar heb gedaan. En ik heb, daar, ik heb nu anderhalf jaar ben ik terug in Nederland. Ja. En uh, eigenlijk niemand begrijpt wat ik heb gedaan. En nu begin, nu ik, het, nu bega, begin ik het gevoel te krijgen Zelf dat te ik begrijpen. het. Uh, nou ja, dat ik het met mensen kan delen. En dat vind ik, geweldig, vind ik gewoon geweldig. Weet ja. je wel. En dat mensen ook zien hoe het aan de andere kant van de wereld echt aan toe gaat. Dat moet, ja, dat is daarom zijn die correspondentenboeken allemaal heel belangrijk. Want ja. het uh, beeld wat we vanuit de krant krijgen... is natuurlijk heel gefragmenteerd. Ja. Dus... En hier zit veel meer uh, je persoonlijke verhalen in. En ook ja, ja. ook dat. Ja. Dankjewel. Uh, we spraken met Bettine Friesenkoop over haar boek... Duizend dagen in China. Een uitgave van Nijger van Ditmar. U kunt dit ook nog nalezen op onze website... www.nieuwschop.nl of natuurlijk op teletext, pagina 257. Dankjewel, Bettine.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 La main on se fout du reste même si on le regrette Taak de chance, ne calcule plus la rencontrance. Il suffit juste d'un mot, d'un geste, et hasard s'occupera du reste. J'ai la folie des grands peut-être. De kennis is zo breed. Jij mag. Het ja, is geen voetballer. Nee, het is geen voetballer. Het is een Waalse groep, maar het heet ook Soares. En het nummer is... Uh, Wat hou ik daar toch van, betekent dat. Okay. De Amerikaanse satelliet Kepler heeft toegeslagen... De door de NASA speciaal ontworpen satelliet die nieuwe planeten moet ontdekken... is geslaagd in zijn Opdracht. Maar liefst zes zogeheten exoplaneten. En vele kandidaatplaneten kunnen in het sterrenregister worden bijgeschreven. Het Amerikaanse wetenschapsmagazine Nature... publiceerde deze week de eerste opmerkelijke resultaten. En de NASA hield er een uitgebreide persconferentie over. Nou, we hebben hier onze eigen persconferentie. Sterrenkundige Govert Schilding is aangeschreven. Goedemorgen, Govert. Goedemorgen, Peter. Er was nogal wat tam, -tam over die persconferentie. En niemand wist eigenlijk precies wat er ging gebeuren. Hè? Nou, het viel op zich wel mee. Uh, die, die satelliet... Die die draait al een tijdje in een baan op de aarde. Die doet heel veel metingen, die moeten geanalyseerd worden. En eens in de zoveel maanden, dan zegt dat team... nou, we hebben nu weer een heleboel nieuwe ja. resultaten... die gaan we presenteren, dat maken we bekend. Uh, van die zes planeten was het ook een klein beetje al... vooraf in kleine kring bekend dat het uh, ging worden. Dus, ja, tam-tam. Als er tam, tam was, was het heel terecht. Want het was spectaculair, ja. Moeten we eens even luisteren naar die NASA? Moet ik mooi horen. There's only... One uh, word that I can think of that adequately describes the new finding we're announcing today. The Kepler-11 system of six transiting planets is supercalifragilisticexpialidocious. <laughs> Dat is toch leuk? Probeer dat eens. Ja. Super Califantialist, <laughs> okay, ja, ik kijk spierlendoosjes. kinderen op de lagere school leren dat, dat hè? <laughs> maar de jij kijkt helemaal verteden toen je die stem hoorde. Is dat zo'n leuke man? Nou, ik, ik ken hem redelijk goed. Ja. Uh, en uh, het is een, een, een aparte man, het is een theoreticus. Hij heeft van dat nieuwe planetenstelsel al die berekeningen gedaan... om precies uit te rekenen hoe zwaar die planeten zijn. Je moet je voorstellen, die planeten die Kepler ziet... die draaien om hun ster heen. Je ziet ze niet echt, want ze staan veel te ver weg, ze zijn te klein. Maar als wij precies van opzij tegen die baan aankijken, dan gaan ze elke omloop even voor hun ster langs. Houden ze een piepklein beetje licht tegen en dat ziet die satelliet. Een hele unieke manier om dat te vinden mm -hmm. werkt feilloos. Dan kun je die, uh, die dipjes in die helderheid kun je heel precies timen. Als er één planeet is, is dat heel periodiek precies de omlooptijd van die planeet. Maar er zitten meer planeten in het stelsel en die trekken aan elkaar. Dus de ene wordt een beetje afgeremd af en toe en de andere een beetje versneld. Dus die tijdstippen die verschuiven. En als je dat meet en je vraagt een Jack Lissauer... hoe zwaar zijn nou die planeten om dit allemaal te verklaren? Gaat hij even rekenen en dan is hij eruit. En ja, ik snap wel dat hij daar heel enthousiast over is. Ja. Want uh, uh, er wordt toch altijd maar weer gezegd van ja, uh, dat betekent dat er... Puntje puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. En uh, Kepler is eigenlijk bezig met het begin van de puntje, puntje, puntje. Ja, ja. Want dit is een bijzondere vondst, dat stelsel. Maar veel spectaculairder eigenlijk is die enorme hause aan nieuwe planeten die die gevonden lijkt te hebben. En daar moet ik iets over vertellen. Want je zei het net in de inleiding al over kandidaatplaneten. Hm. Die satelliet die houdt meer dan 150.000 sterren continu in de gaten op zoek naar die lichtdipjes. Hij vindt een heleboel lichtdipjes, in sommige gevallen met precies dezelfde periode ertussen, zou een planeet kunnen zijn. Lijkt er eigenlijk wel op. Maar mm. dat moet je natuurlijk bewijzen. Dat moet je aantonen met andere meten. En dan moet je weten waarschijnlijk hoe ver die er vanaf staat. Nee, dat kun je er allemaal uit afleiden. Maar het gaat om dat je iets vindt en dat zou een planeet kunnen zijn dan heb je een kandidaatplaneet. Het vervolgonderzoek, wat veel tijd kost, dat levert de planeten echt op. Maar wat is nou het spectaculaire? <coughs> ze hebben dat vervolgonderzoek van een flink aantal planeet, kandidaatplaneten al gedaan... en ze weten gewoon, jongens, in negen van de tien gevallen... blijkt het ook echt een planeet te zijn. Dus dat is statistiek. Hoe weet je dat dan? Je hebt het van... van 20 planeten heb je het al gedaan en 18 blijken ook echte planeten te zijn door het vervolgende zoek. Dus je zegt die kandidaten, die zijn bijna allemaal goed. Dus als wij 1200 kandidaatplaneten hebben gevonden, dat hebben ze nu. Ja, dat, er zitten er wel een kleine duizend echte tussen. Mm. En, betekent... en wat is dan een echte en wat is dan een nepper? Een nepper is als er, als er in dat signaal van die ster, als die ster wel ietsjes zwakker lijkt te worden, maar het komt ergens anders door. Ja. Misschien is er met die ster iets aan de hand. Misschien staat er iets in de buurt wat een storend signaal geeft. Misschien is er een foutje in je detector. kan van alles zijn. Maar uh, het vervolgende zoek wijst het uit. Het blijkt dat bijna al die kandidaatplaneten... Een blijken echte ook echte planeten te zijn. Nou, dus met 1200 kandidaten hebben we nu... even met een natte vinger... een stuk of duizend echte planeten erbij. Dat is meer... Dan alle andere telescopen in de afgelopen 15 jaar hebben ontdekt. En zit er tussen die duizend ontdekte planeten dan ook een, een, een broertje van onze eigen Aarde? He, want dat ja, willen we zit, natuurlijk altijd graag. Dan. Er zit van alles tussen. Er zit uh, één stelsel tussen waar twee planeten in dezelfde baan draaien. Een stukje achter elkaar aan. Nog nooit eerder vertoond. Er zitten planeten tussen, met, uh, of sterren tussen, met planeten in hele langgerekte en kleine banen. Maar. Ja, ja, er zitten ook kandidaatplaneten tussen... die kleiner zijn zelfs dan de aarde... en die zo ver van hun ster afstaan dat het daar enkele tientallen graden moet zijn op die planeet. Ja, dan heb je hem bijna te pakken. Dat, dat kan je allemaal berekenen. Je ja. allemaal daaruit afleiden. Dus dan zou je en... een soort zuster of een broertje... planeet van de aarde hebben. Ja, en dat is natuurlijk de heilige graal ja. op dit moment... van de sterren. En kan je, je dan ook is... berekenen of daar water is? Want dat is toch de, de, de crux? Uiteindelijk is dat een, een heel belangrijk punt. Want iedere alle planetenjagers zijn natuurlijk op zoek... naar een planeet waar misschien iets op leeft... of iets ja. op kan leven. Wij denken dat een vloeistof op zijn minst... daar heel belangrijk voor is. Water is de meest voorkomende vloeistof in het heelal. Dus laten we daar maar eens naar gaan zoeken. En ja, dat kun je dan in principe uitrekenen of er water kan zijn. Om het aan te tonen heb je hele precieze metingen nodig. Maar moet je je voorstellen, joh, als er zo'n planeet echt wordt gevonden, hè? Ja. een planeet die lijkt qua afmetingen en samenstelling op de aarde... in een baan om een ster die lijkt op de zon op de goede afstand. Ja. Wat denk je dat wij wat wij de komende jaren met onze grote telescopen gaan doen? Allemaal op die planeet natuurlijk. Om Aha. alle informatie eruit te, laden, eh, te, te halen wat maar kan. En dan kun je uiteindelijk de dampkring van zo'n planeet gaan onderzoeken. Als je ziet dat daar waterdamp in voorkomt... dan weet je dat er moet water op die planeet zijn. Als je ziet dat er zuurstof, methaan in de dampkring voorkomt kan het bijna niet anders of er is biologische activiteit. Dat en, is nog verre toekomst. Ja, nee, en hoeveel kandidaten daarvoor zijn er? Nou, tot nu toe... Kepler is nog maar net begonnen. Hè. Hij is in uh, maart 2009 gelanceerd. De, de resultaten die nu zijn vrijgegeven zijn... van het eerste half jaar... want er zit dat, veel analyse achter. Hij heeft nog een paar jaar te gaan. Maar dat bij de belooft toch wat. Dat ja. belooft heel veel. Ja. Bij de bubs van nu... daar zitten al uh, een aantal van die planeten... in die bewoonbare zone... waar de temperatuur goed is mm. voor water. En daarvan zijn er... een. een Klein handjevol, die vergelijkbaar zijn in grootte met de aarde. Maar Govert, je was altijd uh, zo trouw aan die hubbel. Heb je die nu een beetje in de steek gelaten? Nee, we laten de hubbel niet in de steek. Oh. Die doet uh, hele, in, hele interessante waarin, maar geen enkele telescoop kan alles. Deze Kepler-satelliet, die kijkt naar die planeten... Die zijn voor nieuwe de ster vrienden, hoor, die Kepler, ja. Nee, maar dat is spectaculair. Die man die dat heeft bedacht, Bill Barucki, die was ook op die persconferentie. Hij is ja. inmiddels de 70 al gepasseerd. Die heeft het idee 30 jaar geleden verzonnen. Hij heeft... De helft van zijn carrière is hij bezig geweest om de NASA van te overtuigen... jongens, dit kan echt werken, geloof me nou. En hij heeft moeten aantonen in laboratoriumopstellingen. Logisch natuurlijk, want het is veel geld. En uiteindelijk, nadat het project twee keer is afgeblazen... kreeg hij uiteindelijk groen licht. En nu dit, om dat mee te maken. Spectaculair. Maar goed, die man is nu 70. En die, die zal toch ook moeten bedenken dat dat onderzoek wat hier nu opvolgt... dat hij dat misschien niet allemaal ja, meer is, mee gaat maken. Want dat, dat, dat gaat natuurlijk tragiek, nog allemaal veel langer duren. Hè? De tragiek van de wetenschap... in de toekomst wordt er altijd meer ontdekt dan in het verleden. Dat hebben we allemaal. Ja. Nou ja, dat weet ik niet. In het verleden is ook al heel veel ontdekt. Ja, maar het gaat wel sneller. Ja? Het zeg gaat over... echt snel. Moet je, Mieke, de, deze vraag hè, over planeten zijn die op de aarde lijken... hoe uniek nou ja. de aarde is, is een vraag uit de tijd van de Grieken. Die is ja? duizenden wie, wie he... jaren lang... kon niemand die beantwoorden. Was het een beetje speculeren, een beetje religie, een beetje filosofie? Ja, wie heeft daar en al over geschreven? Epicurus. Epicurus. Die had het daar al over. En uh, dan is er... Uh, Christian Huygens is ermee bezig geweest. Die heeft aangetoond, jongens, als er al planeten zijn bij andere sterren, kunnen wij ze nooit zien. Had hij ook gelijk in, met een telescoop zie je ze niet. Uh, in 1995, kort geleden, is de eerste ontdekt. De afgelopen 15 jaar zijn er 500 gevonden. En nu komt Kepler en die doet er nog eens even 1000 bij. En dat is pas van zijn eerste half jaar. Het is een revolutie. N nog even over die Kepler, tot slot. Bestaat tot die slot? nog? Ja, tot slot. Want de, de, de, de, de, Die gaan er zo uit met het nieuws. Die Kepler-telescoop, die is nog. En er staat nog veel, veel meer. Te a a a a ik, ik las een van de berichten dat om 9 uur gisteravond. dat er een of de meteorit vlak langs de aarde. en dat die satellieten zou kunnen verwoesten. Nou, dat is is niet gebeurd. Er is een oh. klein steenklompje... dat is ontdekt. Dat is, niks aan uh, de hand. Dat is, nee, eigenlijk niks aan de hand. Maar de Kepler-satelliet... blijft lekker doorgaan. En ik denk echt dat dit een ontwikkeling is... die in de toekomst vergeleken kan gaan worden... met, als we nu terugkijken naar de tijd van Copernicus. Copernicus die toonde aan... de aarde is niet het middelpunt van het heelal. Dat is essentieel voor ons wereldbeeld, voor ons mensbeeld. Darwin toonde aan... wij mensen komen nog maar net kijken op het biologische toneel. Ook zo essentieel. En nu, met deze ontdekkingen, gaan we ontdekken... hoe uniek de aarde eigenlijk is... of hoe... Uh, gewoon. En snappen we eindelijk iets over de uniciteit van onze wereld. Govert, we zijn je dankbaar voor het... Uh, ja, wat uh, hoorden we die meneer nog even tussendoor. Uh, u hoort dus gewoon Meer informatie kunt u terecht op www.nieuwsshow.nl. Ja, zometeen. Dan uh, zijn we bij u terug met een historische verhandeling... over de rol die pleinen spelen bij revoluties. Pieter Stijns en Paul van Vlaanderen in het theater.